De Radio 1 Sportzomer. Bert van Sloten en Jurgen van den Berg. Een hele goede morgen. De komende 13 uur in de Radio 1 Sportzomer. Veel nieuws, sport en muziek. En uh, antwoord op de vraag hoe schrijf je een speech die klinkt als een klok? En D66-kamerlid Boris van der schrijft schreef zijn politieke testament. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Juri Stubanitski. Iets meer dan de helft van de Amerikanen is tegen de hervorming van de gezondheidszorg... Volgens een peiling wijst 56 de zorgwet van president Obama af. Iets meer mensen denken dat het ongrondwettelijk is... om mensen verplicht verzekerd te laten zijn. Komende week beslist het Amerikaanse Hoge Rechtshof... of de zorgwet in strijd is met de grondwet. De hervorming van de gezondheidszorg wordt een belangrijk thema... bij de presidentsverkiezingen. De Republikeinen willen de zorgwet terugdraaien. Op de snelweg bij Meer, net over de grens bij Breda... zijn twee Nederlanders omgekomen bij een ongeluk... De auto waarin ze zaten botste tegen een brugpijler. Een derde inzittende is zwaar gewond, zegt de brandweer. Toen we ter plaatse kwamen, zagen we drie personen in het voertuig gekneld zitten. En die hebben we moeten bevrijden. Twee van zijn overleden helaas. En uh, één slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De e 19 richting Antwerpen werd na het ongeluk voor al het verkeer afgesloten. China vervalst zijn economische cijfers om te verhullen dat de economie afzwakt... Westerse economen en grote bedrijven in China zeiden tegen de New York Times dat de economie van het land zo'n 1 tot 2 procentpunt te hoog wordt ingeschat. Volgens de krant zijn daar bewijzen voor. Overheden zouden onder meer te positieve cijfers publiceren over productie, winsten van bedrijven en belastingopbrengsten. In Veldhoven heeft een man gisteravond 30 ecstasy-tabletten geslikt en het overleeft. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Omwonenden zagen de man van 21 uit Bergeijk wankelend over straat lopen, zegt de politie. Ja, hij was erg verward en hij zweet heel erg. Hij was, uh, hij was ook een beetje aan het wegzakken iedere keer. Dus uh, ja, echt wel ernstig ziek uh, leek hij erop. En op een later tijdstip zullen we of de hier een gesprek met hem hebben. Want uh, kijken wat er nou precies allemaal aan de hand is. Want je neemt ook niet zomaar 30 pinnen in, lijkt me. De man wordt niet vervolgd. Ecstasybezit is illegaal. Maar als de tabletten eenmaal zijn ingeslikt... is de gebruiker niet strafbaar, zegt de politie. Het weer, bewolkt en regenachtig. Er staat een matige en aan de kust krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Vanavond klaart het op. Morgen wisselend bewolkt en enkele buien. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Goedemorgen. Welkom bij lekker weg in eigen land. Kom op zondag 24 juni naar het Militaire Luchtvaartmuseum. Wij organiseren dan de derde Open Cockpit Zondag van dit jaar. Op deze dag kunnen bezoekers plaatsnemen in vliegtuigen en helikopters en de toegang is gratis. Meer informatie vindt u op militaireluchtvaartmuseum.nl. Deze zomer kun je jezelf sportief verbeteren in het sportlab van Science Center Nemo in Amsterdam. Vanaf 21 juni omdat je samen met coach Bart Meijer hoe je meer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 Dit is de Radio 1 Sports Over. Boris van der Ham die vertrekt als Kamerlid voor D66, maar hij regeert over zijn graf... want hij neemt afscheid met een oproep aan zijn partij. En hij kan ook heel goed luchtgitaar spelen, zien we hier zo op de webcam. <hijen> Dit en volgend weekend houden bijna alle politieke partijen hun verkiezingscongres. Wat moet je als partijleider eigenlijk doen om daar voor de dag te komen met een knallende speech? Huip Urig was speechschrijver van onder andere Mark Rutte. Uric, gisteren het VVD-congres. Rutte, een speech, was die goed of had u hem zelf anders geschreven? Het was absoluut een goede speech... Zeker. Goede inhoud, goede opbouw en duidelijke VVD-waarde. Maar het kan beter. Het kan beter. Maar dat kan beter. Dat gaan we straks van u horen. Eerst het nieuws: hier zijn Bert van Sloten en Jurgen van den Berg. Ja, want de veiling van de crypte van Elvis Presley gaat niet door. Het bestuur van de begraafplaats in Memphis, waar Elvis twee maanden heeft gelegen... wilde de crypte veilen tot grote ergernis van Elvis-fanclubs over de hele wereld. En notabene de Nederlandse fanclub, Elvis Matters... begon een actie om dat te voorkomen, en met succes dus. Aan de telefoon is uh, Michel van Erp. Goedemiddag. Goedemorgen is het, neem nemen niet kwalijk. Goedemorgen. Uh, voorzitter van Elvis Matters en initiator dus van de actie om die veiling te stoppen. Uh, waar maakt u zich nou zo boos over? Nou, toen wij het bericht in eerste instantie hoorden, dachten we van dit kan toch niet waar zijn. Dit is de laatste rustplaats van Elvis geweest. Meteen nadat hij was overleden is hij daar te rusten gelegd. En ja, dat is een plaats die uh, voor ontzettend veel betekenis is voor de fans. Maar hij ligt toch gewoon op Graceland? Hij heeft daar maar twee maanden gelegen in die, in die crypte. Dat klopt. Uh, hij ligt inderdaad nu op Graceland. Maar het is wel de plaats die in eerste instantie is uitgezocht om Elvis te rusten te leggen. Daar heeft hij twee maanden gelegen. En uh, ja, het is ook nog steeds een plaats die door fans van over de hele wereld bezocht wordt. Dat is toch ook de plek die bekend is van uh, de beelden toen Elvis begraven is, uh, toen hij daarbij is gezet in de crypte. En het is een plaats waar nog uh, ja, vele bloemen worden neergelegd en waar mensen even stilstaan bij hun idool. Het is uh, heilige grond voor u? Ja, absoluut. En daar moet je vanaf blijven? Daar moet je vanaf blijven. Dat is een stukje geschiedenis van een icoon uit de muziekgeschiedenis en dat willen wij graag uh, behouden. Ja. En toen dacht u: we moeten iets doen. Wat, wat is er nu precies gebeurd dan? Ja, drie weken geleden toen wij het bericht hoorden, uh, toen hadden we zoiets van: ja, nu niets doen is voor ons geen optie. En we zijn meteen diezelfde dag nog een uh, petitie gestart, een website, uh, de lucht in geholpen en we hebben fanclubs over heel de wereld gevraagd deze actie te ondersteunen. Dat is ook massaal gebeurd en fans van over de hele wereld hebben die petitie ondertekend. En verder zijn wij een week geleden heeft een delegatie van Elvis Metters de directie bezocht van de begraafplaats en ook daar ons ongenoegen kenbaar gemaakt. En daar vonden we een, een luisterend oor in ieder geval. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dat de veiling is teruggetrokken. Maar waarom wilden ze eigenlijk die, die, die crypte veilen? Was dat geldnood of zo voor die begraafplaats? Mm, nou ja, het is inderdaad, de begraafplaats is in gewoon in commerciële handen. Dus die willen uiteindelijk ook geld op de rekening zien. En wij denken dat ze mee wilden gaan in de hype van 35 jaar na het overlijden van Elvis. Ja, kunnen we kijken om hier nog geld van te maken? Ja, en dat vonden wij toch echt ja. uh, net een stap te ver. Maar laten we zeggen, u kon dat gewoon met woorden oplossen in een, in een goed gesprek. Het is niet zo dat de Elvis-fans nu massaal geld dokken om, uh, om maar te zorgen dat die crypte daar kan blijven. Nee hoor, er, er is gewoon heel serieus uh, geluisterd naar alle signalen die er van de fans uh, kwamen. En onze bezwaren die we daar tegen hadden. die hebben de doorslag gegeven. Nou ja, en, en ze gaan ook geen entree heffen straks. Nee, dat, uh, dat is niet de verwachting dat er aan regen gegeven gaat worden. Nee. Die crypte daar van Elvis op die begraafplaats in Memphis moet altijd in deze uh, luister blijven staan, vindt u? Ja, wat ons betreft uh, moet dat stukje geschiedenis gewoon zo blijven als het is. Nou, dat is een duidelijk verhaal. En uh, gefeliciteerd met deze actie dan. Dank u wel. Dag. Uh, Michel van Erp heet hij. Hij is van Elvis Madders, de Elvis fanclub in Nederland. Over een kwartier begint het Nederlands kampioenschap... wielrennen en kerkraden. Gio Lippens gaat het voor ons volgen. Gio, de tijd dat het het Open Rabo NK was is voorbij. Maar uh, wie zijn de belangrijkste kanshebbers? Nou ja, de Rabo-renners zijn altijd wel belangrijk kanshebber... Uh, als het NK op heuvelachtig terrein in Limburg wordt gehouden. Want uh, ik las vanmorgen ergens dat uh, van de negen NK's... die uh, sinds de oprichting van Rabo op Limburgse bodem zijn gehouden... is het zeven keer naar een uh, Rabo-renner gegaan. Dus wat dat betreft uh, wijzen de statistieken in hun voordeel. Alleen de laatste twee jaar wilde het niet lukken. Vorig jaar in Ootmarsum, niet in Limburg trouwens, Pim Lichthout, verrassend. En het jaar daarvoor in Beek, wel in Limburg, was het uh, Nicky Terpstra die daar uh, won. En daarvoor was het een hele ritse uh, Rabo-renners... die uh, de Pakte. Het is wel leuk om te zien hoe nerveus het peloton is. Uh, nou ja, nu nog uh, 20 minuten, ruim voor de start van het NK. Want een kwartier geleden al posteerde de hele vakantseleiploeg... die posteerde zich al op de eerste rij daar bij de, start, bij de startstreep. En daar staan ze nu nog. Kenny van Hummel, we zagen Johnny Hogeland daar staan. bert Lindeman zie ik daar staan. Nou ja, alle mannen van die vakantseleiploeg staan daar gewoon op de eerste rij. En ze maken nogal hardhandig metten met, de, met de concurrenten... met collega's van andere ploegen... die denken dat ze hun fietsje nog even daar vooraan kunnen zetten. Die worden meteen naar achter gedirigeerd. Het is namelijk een lastig en verraderlijk parcours hier in Limburg. Dat zagen we gisteren al bij de belofte. Dat zagen we ook bij de door Annemiek van Vleuten gewonnen wedstrijd bij de vrouwen. Waar in wezen al de kopgroep die uiteindelijk de wedstrijd maakte al in de eerste ronde op de eerste serieuze beklimming van de Duivelsberg. Dat klinkt prachtig hè, Duivelsberg. Maar daar rijden ze al weg. De weg is daar zo smal dat als je daar halverwege het peloton zit, dan kom je er gewoon niet meer bij. Je kunt daar gewoon de koers blokkeren als ploeg als je vooraan rijdt. En dan gewoon een paar man laten wegrijden. Dus Van is duidelijk iets van plan daar vooraan. Uh, je ziet nu ook langzamerhand het hele peloton zo een beetje aansluiten. Lars Boom zie ik daar uh, toch ver achteraan staan. Ook wel een van de favorieten. Maar misschien moeten we toch voor de echte favorieten voor dit kampioenschap gaan kijken naar de mannen met echte klimmersbenen. Want uh, die vier klimmetjes per ronde. Een ronde is 10,4 kilometer. Vier keer moeten ze daarin bergop. Twee keer serieus bergop. Dat uh, is toch wel erg zwaar voor de meeste renners. En ik denk dat we toch moeten gaan letten op mannen als Bouken Mollema, Wout Poels, Robert Geesink, noem ze maar op. De mannen dus die echt goed bergop kunnen gaan rijden. Martijn Maaskant, die is er niet bij, is toch ook een man die altijd wel de kampioenschappen meekleurt, maar hij is ziek en heeft zich afgemeld voor dit kampioenschap. De favorieten dus, nou ja, een van de favorieten, ik noemde hem net al, Bouke Mollema. Hij staat daar ook ergens in dat peloton, ver naar achter vind ik wel. Maar goed, Bouke Mollema is een van de favorieten voor dit Nederlands kampioenschap dat straks om half elf van start gaat. Steven De Halenbouw, die sprak met hem. Ja. Nou, ik denk wel dat het uh, parcours is wat me wel ligt. Ja. Ik denk, uh, het is gewoon zwaar. Ik denk, het gaat waarschijnlijk ook nog regenen. Dat maakt het nog extra zwaar. Maar het parcours, parcours op zich is al met, met, ja, met steile, smalle beklimmingen is al, is al lastig. En dan heel veel draaiende keren erbij. Het is dus wel echt uh, ja, het, uh, het zwaarste parcours denk, van de afgelopen jaren. Denk ik, sinds, uh, sinds dat ik uh, prof ben in ieder geval. Dus, ja, dat moet me op zich uh, heel goed liggen. Ja, dan zag je bij de beloftewedstrijd dat het al heel snel op een lint ging. Hè? Uh, omdat het ook niet al te breed is. Dus je, is dan de, het gevolg daarvan dat je meteen wakker moet zijn en meteen uh, voorin moet zitten? Ja, dat sowieso. Ja, Ik denk, uh, ja sowieso. Met zo'n NK moet je, moet je meteen veel van voren rijden in het begin. Want ja, je weet maar nooit wat er weg rijdt. Of, uh... Zeker op zo'n smal parcours, als je dan van achteren zit, uh, de eerste ronde, dan ga je al heel veel krachten sowieso uh, verliezen. En misschien verlies je wel de hele koers. Dus ik denk, ja, je moet gewoon de hele koers gewoon attent zijn. En uh, het zou mij zelfs niks verbazen als, als in het begin een groep wegrijdt, dat die uh, het echt tot ver in de finale uh, gaan uithouden. Dus uh, ik denk zeker dat je moet op, opletten. Je moet je daarbij zitten. Ja, precies. Of, of uiteindelijk nog de rijden. Dat kan natuurlijk ook, maar ja, in ieder geval uh, attent koersen. Bauke Mollema in gesprek met Steven Dalenbaat. Gio Lippels houdt ons natuurlijk de hele dag op de hoogte van dat NK in Kerkrade. Nog een kleine drie maanden, dan uh, mogen we gaan stemmen. Dat betekent dat uh, heel veel politieke speeches de komende tijd voorbij komen. Te beginnen met de partijcongressen van deze en ook volgende week. Gisteren dus ook al wat voorbij zien komen. Hij heeft uh, huidig gewerkt als uh, speechschrijver voor bijvoorbeeld Mark Rutte, hebben we net al gezegd. Uh, maar ook Rita Verdonk en Heersbalien. En hij schreef ook het speechboekje en hij is uh, vanochtend bij ons te gast. Nog een keer welkom. Uh, even maar be beginnen bij het beginnen. Waar moet een goede speech aan voldoen? Ja, dat, uh, ik ik beoordeel. Ik geef dus in mijn dagelijks leven nu speechcoaching en, en training aan mensen. En ik beoordeel eigenlijk een speech altijd aan de ene kant. wat dat is de inhoud. Dus wat is je boodschap? Wat wil je overbrengen op dit specifieke muziek? Publiek, muziek, publiek. Uh, wat is de vorm waarin je het brengt? Hè? Dat je niet gewoon vertelt, oké, okay, dit is mijn stelling, dit zijn mijn argumenten, maar dat je echt een vorm voor je verhaal kiest, waarin het echt een verhaal wordt. En ten derde, heel belangrijk ook de delivery. Hoe presenteer je het? Ja, um, want je kan een fantastische speech schrijven... maar als iemand als een houten klaas bij staat, dan komt het niet echt over. Nee, absoluut. Die, die, die drie dingen zijn alle drie heel erg belangrijk. En kan je dat leren, ook dat laatste, bijvoorbeeld? Absoluut, ja. Er zijn in Nederland een groot aantal speechcoaches waar je bij terecht kan... die je dat kunnen leren. Ja, maar ik bedoel ook, ook laten we zeggen, om het, om het goed over het voetlicht te krijgen. Ja, er zijn bepaalde basale dingen waar je op kan letten. Uh, Zoals? Nou, bijvoorbeeld hoe je je stem gebruikt. Dat je in je stem niet alleen maar alles op deze manier zegt... want dan uh, krijg okay. je... Dus een, Mensen is slaap. slaap ja. Ja. En uh, dat je uh, ook uh, echt van je speech probeert een performance te maken. Dat je echt, uh, en, en dat kan je oefenen door, door te het kijken hoe een, maak je. Een contact. stukje toneelspelen? Absoluut, ja, ja. Nou, daar had ik het net ook even met Boris over. Boris dat van Aan. een uh, aan, ja, die, aan toneelspeler. Die, ja. Acteur. Ja. Ja, Interessant nee. aspect ervan dat je inderdaad... Ja, dat toneelspelen of het performance-stuk... dat dat er ook erin zit bij een speech, ja. Wat, wat komt erbij bij kijken, meneer Van Dam? Nou, een goede speech begint met de inhoud. Want je moet inderdaad... Iets willen vertellen en iets overbrengen, zeker in de politiek. Uh, dus dat moet allereerst op orde zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat je. Uh, ja, het, mensen moeten ook het gevoel hebben dat je het ook kan waarmaken. wat je. Uh, wat het moet geloofwaardig zijn. zijn. Ja, en dat is een beetje het punt. Want performance vind ik altijd een beetje een lastig woord. want dan lijkt het net alsof, alsof het een soort van act is. of een soort van we gaan een soort uh, kunststukje opvoeren. Terwijl je juist politici. Je um, moet het wel goed overbrengen, maar die worden uiteindelijk afgerekend op of ze waarachtig zijn. Of, of je gelooft wat die man of die vrouw zegt. En dus het moet een performance zijn, maar het moet ook authentiek zijn. Ja, en daarom, ik heb zelf, uh, ik ben natuurlijk de afgelopen tien jaar Kamerlid geweest, maar ik ben ook wel eens uitgenodigd voor, uh, voor mensen om te vertellen: van nou ja, hoe, hoe kan je dat nou goed doen? En dan begin ik altijd van: ga eerst eens even heel goed nadenken. Klinkt een beetje soft, wie ben je eigenlijk? En wat, wat voor aspecten zit er aan jezelf wat je naar voren wil brengen? Want als je iets gaat maken, je gaat net als of doen, dan prikken mensen direct doorheen. En terecht, dat wil je niet zien. Ja. Nou, en dat is wel interessant uh, wat Boris zegt. Want ik ben, uh, in maart ben ik naar een speechschrijversconferentie geweest in, uh, in Washington. Waar, uh, ja, dan zit je dus echt tussen de krekse. Uh, crème de la crème. Uh, ja, ja, en die zijn wel zeker de mensen die echt voor het Witte Huis schrijven en geschreven hebben. Die zijn toch wel een stapje verder uh, dan uh, als je hier gesprekken erover hebt. Want, want waar zit hem dat dan in Nou, onder andere in dit. Dat uh, in Amerika ze echt heel erg kijken naar wie is de persoon. En dat is eventjes om dit überhaupt in een kader uh, te scheppen. Het is natuurlijk wat er... Speechgebied de afgelopen tijd gebeurd is, is super interessant. Uh, vooral als je kijkt naar Amerika. In Amerika was vroeger campagne voeren, dat was gewoon bagger over je tegenstanders heen gooien, framen, eigenlijk vrij negatief. Mm -hmm. En opeens komt er een nieuw kid onder the block. Deze Obama, die komt met een verfrissend verhaal over hoop en, en change. En de grap is dat door de nieuwe media die we nu hebben via het internet, krijgen ineens dat soort boodschappen de ruimte om dus mensen echt te leren kennen. Dus die vraag van wie ben je? die is nu ineens uh, heel essentieel. Dat is een heel is mooi een medium voor, ja. een heel boekje geschreven door Arthur Miller. Hè, dat is een belangrijke toneelschrijver. Een ex ook van Marilyn Monroe en zo. <laughs> oh, die heeft oh, een mooi boekje geschreven over politiek en toneel. En die omschreef de presidentsverkiezingen in 1999 tussen Gore en Bush. En die zei van ja, de televisie zit nu zo dicht op mensen... dat je zit eigenlijk door het oculair van een microscoop te kijken... naar de waarachtigheid van een politicus. Dus op het moment dat iemand een beetje fake is... dan zie je dat onmiddellijk. Dus je moet niet net alsof doen. Je moet vooral jezelf zijn... en proberen de, de, de elementen te versterken... die, uh, die, uh, die, uh, die, die positief zijn. Nou, ja. Gewoon maar, jezelf zijn. Dat ja. was ook wel een, een leus vroeger. Hè? Maar een, een hele ja, dus goede Buiten speech. gewoon jezelf zijn. Maar daar begint het vooral. Dan, als je jezelf bent... en dan laat je je speech schrijven door iemand anders. Ja. Ja, maar dat is, dat is ook goed dat je dat zegt... want dat is natuurlijk niet hoe het werkt in de praktijk... dat een politicus gewoon op zich staat... en dat de speechschrijver een heel ander verhaal schrijft. Juist wat een speechschrijver een goede speechschrijver maakt... is als je je goed kan verplaatsen in de denkbeelden van die politicus. Maar dat betekent ook dat je voor bepaalde mensen geen speech kan schrijven. Absoluut. Omdat ik, je het met de boodschap niet eens zeker. Ja, Zeker. Ja, noem eens een voorbeeld trouwens van een hele goede speech. Van uh, in nou, het algemeen. Recentelijk, of een speech die uh, het helemaal heeft veranderd. Het nou ja, politieke kijk, ik landschap Ik ben uiteindelijk en een enorme Obama-fan. Dus, uh, uh, uh, is, is, naar... is, is het in Nederland wel eens gebeurd? Uh, dat er zo'n. Uh, Gewoon een hele belangrijke speech. Nee, ja, ik vond Van de speech die generaal van UM vorig jaar uh, gehouden heeft. die op het internet uh, vrij veel aandacht heeft gekregen. Dat denk, is, he? Ja, dat was ja. echt een goed verhaal. Ja, dat zat goed in elkaar. Ja, ja. ja, heeft ook een speechschrijver aan meegewerkt. Maar het is niet zo dat als een speechschrijver een tekst voorbereidt. dat het dan ook helemaal de tekst van die speechschrijver is. Een politicus maakt er echt wel zijn eigen ding van. Zeker iemand als Mark Rutte overigens. Z zullen we eens gewoon een Nederlands voorbeeld ja. erbij uh, pakken? Eens kijken wat, je, wat, wat u ja. hiervan vindt. Alles, werkelijk alles. is gaandeweg iets voor de vrije markt geworden. Woningcorporaties zijn nu projectontwikkelaars. Onze energiebedrijven zijn verkocht aan Zweden en Duitsland. Wat altijd tot de publieke sector gerekend werd, is in de uitverkoop gegaan. Zelfs de zorg, daar zijn ze een markt van gaan maken. Met een arts als producent en een patiënt als consument. Hoe haal je het in je hoofd? Wie heeft daar ooit überhaupt naar gevraagd? U? Ik? Emile Roemer, hè? Ja. SP? Ja, ik vind hem briljant. Ik heb deze speech nog even zitten bekijken voordat ik hierheen kwam. En ik merk echt dat hij echt in staat is om mensen te raken. Ja, dit ene fragmentje wat je dan zo eruit pikt, dan mis je de hele opbouw. Maar ik vond het echt een waanzinnig goed verhaal wat hij daarbij... Ook dat eind, hè? Dat hij mensen echt aanspreekt? Ja. Nou, en dat is gewoon... Hij maakt op een of andere manier zijn verhalen persoonlijk. Je gaat hem aardig vinden erdoor. En dat is natuurlijk met speeches... Maar dat is toch ook gewoon een truc? U... Ik, ja. dat, is, dat is een en beetje wij, het retorische. Wij en dat, samen, dat ja. is ook iets wat. Ja, maar dat, er zijn, ik denk dat je er niet omheen kan dat er in de retorica inderdaad bepaalde trucs zijn en waar je ook op moet letten. Het ja. deed mij een beetje denken aan wie was dat? Oh ja, Wouter Bos destijds in het debat met Balkenende. Noem me drie, noem de twee, noem één. Ik bedoel, op die manier win je natuurlijk altijd. Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik weet niet of ik het altijd als een soort wedstrijd zie uh, met, uh, met een speech. Bij, bij mij gaat het er meer om dat, dat de kunst is dat je echt een bepaald gevoel bij mensen weet los te maken. En daar slaagt Roemer heel goed in. Ja. Mark Rutte? Ja, laten we die ook even luisteren dan. Gisteren op het Het Was koffers. misschien makkelijker geweest als ik na de val van het kabinet in de verkiezingsstand was gaan staan? Als ik had geroepen dat de VVD gelijk heeft en de andere partijen ongelijk. Hoe makkelijk zou dat zijn? Als ik mijn kop in het zand had gestoken voor de problemen waar we met elkaar voor staan. Maar als ik dat had gedaan, dan was ik geen haar beter geweest dan partijleiders die vooral het beste willen voor hun club, maar niet per se voor het land. Dat kon beter, zei u? Nee, dit vond ik echt een ijzersterk stuk. Dat oh, nee, nee in het begin, zei dat u. Dat van dit okay. uh, <laughs> dit ze was het sterke. Horen. Dit he, vond ik absoluut een heel sterk stuk. Want he, he, he, waar je uh, vaak met uh, speech over praat... is moving a crowd from A to B. Dus je moet een bepaald beginpunt schetsen. Moving a crowd A to B? Het, uh, de, uh, even in het Nederlands. Ja, ja, ja. ja, ja, nou ja dat je, uh, je neemt de mensen mee van A naar B. <laughs> ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, heel goed, de directe vertaling. Dus het is heel goed dat je eerst benoemt van... oké, okay, dit is de situatie, dit had ik kunnen doen. Het had allemaal op die manier kunnen gaan, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb gekozen voor wat het beste was voor Nederland. Ja, dat vind ik zeker van een premier supersterk. Want dat is natuurlijk wel voor Rutte nu even... Uh, in, in welke zin hij misschien nog een beetje moet groeien... is dat het lastig is. Vorige keer kwam hij vanuit een oppositierol. Had hij heel duidelijk een verhaal. Oké, okay, het is nu allemaal vastgelopen... en wij willen de boel in, bereging, in, we, in beweging brengen. Nu is hij zelf de premier. Dus is het ietsje moeilijker om helemaal die kant op te gaan. En zal hij toch het contrast moeten zoeken met zijn... want dat is, een contrast in je speech is heel belangrijk. En, en dat zal hij iets meer moeten zoeken... We hebben nog een uh, fragment van een, uh, een, een spreker. We zeggen niet wie het is, uh, Beoordeel het maar. Maar Koppijan is toch een eerbiedwaardig man? Zo zijn ze alle toch, CDA'ers, eerbiedwaardige mannen? Maar hier sta ik bij het debat over de ontpoldering van de hertog Edwig Polder. Een moeilijk maar onvermijdelijk besluit al dus nu ook de CDA-fractie. Maar Koppijan beloofde toch dat het gebeur niet gebeuren zou? En Koppijan is toch een eerbiedwaardig man? Dit was een licht aangepaste versie van Shakespeare's Julius Caesar... de sarcastische grafrede van Antonius over de hypocriete brutus. Ja. Meneer Van der Ham, wat vond u van deze speech? Ik vond hem niet zo... Ik vond hem <laughs> wel uh, leuk bedacht, want ik ben het zelf. Ja. Maar ik, uh, ik, ik zat wel te, te luisteren naar een aantal haperingen in het brengen ervan. Ik kan het beter. <laughs> ja? Nou ja, het is een, de speech waar hij aan refereert. Ik vind het ja. wel geestig dat je het doet. Maar hier loop je wel het risico. even om er serieus op in te gaan. Sorry ja. daarvoor. Maar dat het over de hoofden van mensen mee heen gaat. Omdat ja. de meeste Nederlanders exact. niet weten. wat nee, het is in allemaal kamer. Geestig. Dit is in een Kamerdebat. en daar ging het over de. De, de bekende Hetwiegerpolder. Of die ja, wel of we niet, hebben er wel eens van uh, gehoord. Ja, precies. <laughs> en uh, daar, was, uh, nou ja, daar draaide het CDA nogal vaak op. Dus ik dacht, van, daar moeten we even Shakespeare bij pakken. Nou, voor, de, voor de mensen in die zaal, hè, wanneer het ging over de collega's... Kamerleden, die kennen hem wel. Maar ik weet niet of iedereen uh, die Shakespeare kent. Dat klopt. jullie nog één, één vraag. Hè. Hoe wordt een speechschrijver eigenlijk betaald? Per woord? Uh, dat hangt er vanaf wat voor een uh, contract je hebt. Je kan echt in vaste dienst zitten. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Justitie was ik gewoon in vaste dienst. En je kan op freelance basis voor mensen. En dan denk ik dat je eerder... Dan kan je het beste per speech doen, is mij wel eens verteld. Ja, het ja. maakt het niet of het een succesvolle speech wordt of een, of een mindere. Ik bedoel, het is no cure, no pay, dat telt dan niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee ja, kan je, dat je dat kan je ook doen, maar dan, dan wordt het waarschijnlijk een hogere prijs. Ja. Ja. We blijven rustig zitten hier en we speechen wat door. Uh, maar eerst maar eens wat muziek.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 To a disco, in Battersea I asked her to dance, and then she danced with me. Then I took a chance. Come home with me today. I live in France. We can get there B, E, A. Just we're zone rock star Just Weezer Rockstar spreekt redelijk Frans, want hij heeft daar heel lang gewoon... naast Willem Duijs trouwens hè, op de berg, uh, Bill Wyman en uh, zijn liedje van uh, de jaren tachtig. Cor die hoorden we al eerder in de Oranjesap. Elke dag gaan ze bij elkaar op de koffie. Maar vandaag hebben ze een klein uitstapje. Ze halen namelijk oude verhalen op in het wijkhuis. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik hey, neem je mee. Zo. gewoon even dat Ik neem een mee. bij me. een sleutel bij Ik heb het niet. Ik heb niet. het Ik heb niet. Alle twee hun hele leven in Sterrenwijk. Op weg naar het wijkhuis. Daar aan de wanden foto's van kleine witte huisjes. Het wijk voor de renovatie ruim 30 jaar geleden. Dat was vroeger de Maastraat. Ik heb hier gewoond, het oude wijk. Nou, toen hebben ze de huisjes. Die zijn toen in de brand gevlogen, die hier stonden. Toen is dat clubgebouw gekomen. Dat weet ik allemaal, dat weet ik nog niet eens allemaal. Ik ken de tijd niet goed dat ik hier ging, ben, ik. ik kom er nooit. Ik kom er hier wel zondag zijn dinsdags dat lekker eten, vind je zelf? Dat is gebruik, dat heb ik eerst gehoord, heel vroeger. Ik hoef niet te kijken, want ik zie dat Midden. daar zat een Melleboertje van Verlingen daar. Bakken van Eker, hier de dat zie ik. Dat weet ik wel, dat. Gezellig, ik vond het heel gezellig, dat oude wijk. Iedereen kan elkaar, iedere keer, Iedereen is er voor elkaar klaar. Dan ga je al die winkeltjes lekker. Nou moet ja. overal naar Twijnstraat. Ja. Ik, toen je ik al... heb zo'n huis gewoond. Zo'n huis. Hier terug Drusje werken, dit clubhuis. Ja, dat heb ik uh, schoolmalkster gedaan. Toen mijn man ja, nog was. Ja, satelliet. Goed. Ja, de gezelligheid de is een hoop weg. weg. Die oude mensen worden ja, veel. die waren weg. Nee. kwam niet in. En dan, die, ja, die zijn anders als wij. Kijk, ieder leeft zoals ze willen, daar gaat het niet om, maar het is toch anders. Ja? De tijd kwam het nooit bij in die oude huizen. Terwijl ze jongens hadden samen opgetrokken. Wat kwam nooit bij elkaar? Nee. Het is eigenlijk met het nieuwe huis, is het eigenlijk het begonnen. Het begonnen, ja, 36 jaar geleden. Ja. Maar toen ik was vader van mijn vierde zoon, die werd 31 mei geboren. En na met juni kreeg zij nog een zoon. Toen kwam dat hoortrecht, zo geeft niks, zeg ik, vier zonen, zij ook, vier zonen. Gunden ze me geen meid. Ja, zo. Ik krijg zo, dat zij ze ook me nemen. We kenden lezen en schrijven met elkaar. Toen heel gespeeld, 16 jaar bij het stuk theater. Maar wij kregen altijd de hele gekke rollen. De de gekse dingen. Altijd van met z'n tweeën. Of ja. zelfs op zo'n volgende keer. Bijvoorbeeld, hoe heette die twee? De Muppet Show. De Muppetshow. En zelfs, als wij opvallen begonnen ze aan te lachen. Zeven ze niks. En de lezer ze al in deuk. Nee moesten we zeggen, uh, ik ga een boekje in dus ik zat zogenaamd te bladeren in de boekje. En ze dus kreeg de kleren terug, Het stonden al vragen in van seks Ze die vullen in, zei ze niet zo gek doen hoor. Dus ik moest het oplezen wat het allemaal was. En ze dus zei, ik moest wel eens kapotjes halen voor mijn zuster. Met, met een dingje eraan, maar of een luchtje eraan, weet ik het precies. Daar hebben we wel dubbel om gelegen en of het in het donker deed of in het ja, licht. Doe je het in het donker? Ja, nee, ik doe het met licht uit, hoor. Weet je, die soort dingen. En op het laatste moesten we zeggen... vroeger stond hij in de weg en nu hangt hij in de weg. Nou, die zaal in de deuterus, ja, Sigaretten. Maar ik wist een nou, volgenaar. Nee, dat wist ik echt niet vroeger. Hoor. Wat een volgenaar was. Dus ik dacht, volgenaar? Dat heb ik nog nooit hoor. Dat zijn toch sigaretten? En vroeger stond het toch vergine, hoor, oh, sigaretten? Ja, zeg, ja, ik hartstikke. dacht eerlijk, ja. ik, dat zweer ik. Wist ik echt niet hoe, het was niet dat ik het allemaal nou wou zeggen. Maar ik dacht echt, sigaretten, dat, dat zie ik nog zo womers van op die Virginia. Nou, zij is ver eerlijk vertellen, als haar wat gebeurt, zag ik best mee zo hoor. Nou, ik blijf hier tot mijn dood. Zal je vier plankjes eruit gaan? Zo, heb ik ja. ook gezegd. Het laatste hier, het eerste, tenminste hier in het nieuwe. Rok ook uit ook. Gewoon nergens anders hier. moet er niet aan denken. Ja, wat mooi. mooie hier. Ik denk niet meer ergens aan de zent. Je woont hier bij een hele leven lang. Nu, ik zie me nou niet het Villamide Park wonen. Een harde huisje. Gewoon we weer we samen. Nee hoor, zou willen bij die kakkers. Ja, we moeten bij koor blijven. Ja. Dat is afwachten. Dan gaat je mis, missen. Dus je moet lopen maar wachten tot ik ben. dacht Gewoon ben. Ik neem je mee. Daar hebben we het last over gehad hier in, binnen het bedrijf. Dat er momenteel hier in Sterrewijk gigantisch veel mensen aan kanker overlijden. En dan moet je haar afvragen, heb ik met de grond te maken of met de omgeving, de gloortuin die je vroeger reed hebt, maar dat weet je niet. Maar het is wel schrikbaar dat als die mensen doodgaan, hebben ze kanker gehad. Groentesnijder Peter over het raadsel van Sterrenwijk. Morgen meer hierover in de Oranje Soop tijdens de sportzomer op Radio 1. Deze en alle andere afleveringen van die oranje soap van verslaggever Jan Peels, die zijn terug te beluisteren op radio1.nl. We gaan even wielrennen. Het NK-wielrennen in ze zijn gestart he, voor de eerste 10,4 kilometer. Ze zijn gestart voor de eerste nerveuze 10,4 kilometer. Rijden op dit moment nog achter de jurywagen. De neutralisatie is nog bezig. Daar zie je Kenny van Hummel voorop rijden. Inmiddels ook wat andere kleuren aan kop van het peloton. Het is niet één vakantse blok meer aan de voorkant van het peloton. Maar we gaan een heel, heel nerveuze koers tegemoet. Dat zie je gewoon aan de kopjes. Dat zie je aan de mannen die daar rijden op die hele smalle bochtige wegen. En dan is het ook nog gaan regenen vandaag. Jo, daar zo. Nu de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Juri Stuinitki. Op Goeree Overflakkee zijn vannacht bij een auto-ongeluk een broer en zus om het leven gekomen. Hun auto vloog uit de bocht. De 26-jarige man uit Middelharnis overleed ter plaatse. Zijn zus van 17 overleed in het ziekenhuis. Vanochtend kwamen twee Nederlanders om het leven bij een ongeluk op een snelweg in België, net over de grens bij Breda. 56% van de Amerikanen wijst de hervorming van de gezondheidszorg af, blijkt uit een peiling. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist komende week of de zorgwet van president Obama in strijd is met de grondwet. De hervorming van de gezondheidszorg wordt een belangrijk thema bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En na vier verloren finales is het robotvoetbalteam van de Technische Universiteit Eindhoven wereldkampioen geworden. Robots zijn gemaakt door studenten en wonnen in Mexico met 4-1 van Iran. De vijf robots voetballen zelfstandig, zonder menselijke sturing. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden gaande op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Daardoor tussen knoop het Beekberg en af het hoendelo nu drie kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Normen en uh, waarden zijn niet alleen een thema voor het CDA, maar ook voor D66. Vindt vertrekkend Kamerlid Boris van der Ham. En volgens de New York Times knoeit China met zijn groeicijfers. Zometeen, China-correspondent Wouter Zwart. Oh, Le femme ne fandt namoraa. Teni capelli ricci ricci, gli occhi briganti o sull'infaccia, in faccia. Ogni figliola sapiccia si udirà passa. Sigaretta mocca, la mano in giacca, e se ne va smarcià su per tutta città. O oh saracino, o oh saracino, bello guajone, o oh saracino, o oh saracino. Tutte le femmine fa sospira una faccia. Bella. Fun. Oh Saracino, o oh Saracino, hey. bello guaglione, o oh Saracino, o oh Saracino, hey. tutte femme ne fa sospirare, la faccia bella, hey. l'un cuore buono. Hij kon er geen genoeg van krijgen. Rocco Granata, uit de tijd dat mijn moeder zelfs nog jong was, volgens mij. En hij doet het nu samen met Bouchemi, O. Sarasino. De groeicijfers van China zouden niet kloppen. Volgens de New York Times zouden bedrijven in China hun groeicijfer 1 à 2 procent hoger opgeven dan daadwerkelijk het geval is. Correspondent Wouter Zwart, Wouter, hoe zijn ze er achter gekomen? Ja, de New York Times heeft een aantal uh, ontdekkingen gedaan. Onder meer uh, dat in China momenteel hele grote overschotten... aan het ontstaan zijn uh, van steenkool... Waarom? Uh, fabrieken draaien momenteel op halve kracht... hebben dus maar weinig elektriciteit nodig. Ja, en dan blijft dus uh, al die kolen die blijft over. Maar het gekke is, en, en dat is dus ontdekking nummer twee... Uh, dat zie je niet altijd terug in de cijfers. Er blijken namelijk fabrieken te zijn die zeg maar, in hun boekhouding gewoon opschrijven... we draaien wel op volle kracht en we produceren wel heel erg veel. Nou, volgens de New York Times en een aantal deskundigen... zijn die verschillen in cijfers zo groot... dat de economie wel met misschien procentpunten moet worden verminderd. Dus dat is een behoorlijke constatering. Ja, maar waarom doen die eh, bazen van die bedrijven dat dan? Wat willen ze ermee bereiken? Ja, ook daar is dus een, een theorie over. Uh, in China is dit jaar een hele belangrijke machtswisseling. Daar draait alles om nu momenteel in China. Nou, de hele top van de regering en eigenlijk de hele communistische partij... die gaat van positie veranderen. Iedereen die nu een kans wil maken om te promoveren... die kan het zich niet veroorloven om nu met slechte uh, cijfers te komen. Dus een baas van een gemeente bijvoorbeeld die vraagt zijn lokale fabrieken leuk die cijfers op, dan kan ik daarmee naar mijn bazen in uh, de provinciehoofdstad. En die provinciebazen op hun beurt, die vinden dat ook weer niet erg, want die moeten weer goede sier maken natuurlijk in Peking bij hun bazen. Ja. Nou, ik versimpel het misschien een heel klein beetje, maar in principe creëer je daarmee dus wel een soort, ja noem het een, een piramide van verkeerde cijfers. Ja, en zo komen er een paar spookprocenten bij op. Uh, maar je zou toch zeggen dat dit soort trucs uh, op een gegeven moment aan het licht komt? Ja, dat, dat, natuurlijk, dat zou je zeggen, maar ook, ja, ik wil hier wederom niet overdrijven... maar er bestaat in China wel degelijk een soort zakencultuur... waarin het plezieren van je superieuren misschien nog wel belangrijker is dan de waarheid. Dat, dat systeem van gesjoemen met resultaten om promotie te krijgen... dat bestaat al heel lang in China. Eh, internationale analisten die zijn natuurlijk niet dom, hè, die calculeren dat ook gewoon in, hè, die weten cijfers uit China zijn heel moeilijk te controleren. Maar waar zij nu zeg maar voor waarschuwen hè, is dat een procentje hier en daar erbij... dat kan je misschien nog wel maken in een tijd van 10% economische groei... zoals de afgelopen jaren. Maar nu, hè, midden in die grote wereldwijde crisis... is dat verbloemen van resultaten gewoon veel gevaarlijker. En daar waarschuwen ze nu voor. Ja. Is er al een officiële reactie van de kant van China? Nee, nee, daar kan ik heel kort over zijn. Nog niet. Ik moet er wel bij zeggen, het is natuurlijk nu zondag. Komende week zijn er weer persconferenties van de ministeries. Wie weet wordt er dan gereageerd op vragen. Voor u bedankt. Koud correspondent Wouter Zwart. Dit is de Radio 1 Sportzone. Na tien jaar houdt Boris van der Ham het voor als Tweede Kamerlid voor D66. En zijn afscheid van de politiek in Den Haag gaat niet onopgemerkt voorbij. Hij presenteerde deze week namelijk zijn boek De Vrije Moraal. Seks, drank en drugs in de Tweede Kamer. En voor de helderheid, het gaat niet over de plekken waar je het meeste seks kan hebben in de Tweede Kamer. <laughs> nee, het is een beetje een teaser. Maar dat neemt niet weg dat er in het boek ook wel heel veel geestige en onthullende dingen staan. Over de debatten die de afgelopen jaren daarover zijn gevoerd. En ook welke zaken er in de toekomst moet te gebeuren, want uh, die thema's, seks, drank en drugs... Uh, zijn al heel erg lang onderdeel van mediadebat, ook in de Kamer. En uh, ja, er is nogal wat veranderd de afgelopen jaren natuurlijk. Ja, het gaat ook over uh, de vrije moraal. En u zei deze week, D66, uw partij, moet zich meer gaan bezighouden... met normen en waarden. Toen dacht ik, oh jee, voor je het weet krijgen we een fusie met het CDA. Wat gaan we nou krijgen? Nou ja, dat is misschien juist ook wel een grappige reactie van u. Want het, is natuurlijk, uh, het gaat niet alleen maar over D66. Het gaat eigenlijk over alle seculiere partijen... Hè, dus de VVD tot en met de SP. Um, heel vaak wordt normen en waarden wordt geassocieerd met het CDA... met de ChristenUnie-SGP. En dat is eigenlijk een beetje gek, want de meerderheid van Nederlanders... leeft seculier of vrijzinnig, hè, vrijzinnig religieus. En is het nou zo dat wij zo'n losgeslagen samenleving zijn? Maar waarom, dat is valt wel mee. Dat, waarom is het gek dat het geassocieerd wordt met het CDA? M meneer Balkenende, onze uh, oud-premier, is daar toch ooit mee begonnen? Nou, daarvoor uh, werd dat ook al... Dat was als thema. Al, ja. Heerma en, en de, zo CDA, uh, we zeggen, al, die, al die christelijke partijen... die hebben zich daar eigenlijk altijd op de borst geklopt. Van als je normen en waarden zoekt, als je uh, houvast in de samenleving zoekt, dan moet je bij christelijke religieuze partijen zijn. En wat ik in dit boek probeer aan te tonen, uh, is dat het, dat het natuurlijk onzin is. Dat zij natuurlijk hun uitgangspunten hebben. Dat mag je door laten inspireren, dat is geen, geen probleem. Maar ook liberalen, ook sociaaldemocraten, vrijzinnigen, hebben natuurlijk ook hele belangrijke uitgangspunten. waarmee je ook niet alleen maar de politiek, maar ook je opvoeding vorm kan geven. En dat is eigenlijk. en dan kan je de schuld geven aan die partijen, zoals het CDA, dat moet je ook af en toe doen. Maar je moet ook naar jezelf durven te kijken en denken van vinden we wel dat we voldoende meedoen in het debat om richting te geven aan de samenleving? Nou klopt eigenlijk ook... niet, want als ja. iedereen denkt dat de normen en waarden bij het CDA ja. horen, ja. dan is dat het unique selling point, om maar eens een Engelse ja. term te gebruiken, van die partijen. Ja, en dat is met name de afgelopen twintig jaar een beetje gebeurd, met name onder paars, dat dat debat over normen en waarden zo karikatuur werd, dat je zag dat het, um, ja, dat, dat die partijen VVD, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks, ook wel een beetje de SP, zich een beetje hebben afgekeerd, een beetje vermoeid waren met dat debat en eigenlijk het in handen hebben gegeven en het en soort van alleenrecht op het CDA hebben gegeven. Dat is natuurlijk raar, want we zijn een geseculariseerde samenleving. Eh, het is niet zo dat ouders die niet naar de kerk gaan, bewijzen wijze spreken, hun kinderen voor galgenrad en rad laten opvoeden. En wat ik probeer is met dit boek aan te geven dat ook al in de politiek afgelopen 200 jaar er hele heftige debatten zijn gevoerd over dit soort thema's, over nou, hoe ga je om met coma-zuipende jeugd, hoe ga je om met de seksualisering van de samenleving, en dat liberale uitgangspunten daar ook een heel een goed middel bij zijn om dat in een goede richting te krijgen. Ja. En daarbij is het ook een beetje historie. He. Ik laat wat zien van de historie. En dat is soms echt schokkend wat er honderd jaar geleden... over voorbehoedsmiddelen werd ge gezegd in de Tweede Kamer. Er werd gezegd door een paar partijen die daar tegen waren... om die te verspreiden. Want dat als je daarvoor was, dat je dan eigenlijk bezig was... met het stimuleren van hoererij onder vrouwen. Uh, ja, dat soort zaken. Er werd echt heel heftig gediscussieerd. En dat is volgens mij heel erg leuk om te lezen. Ja, maar goed, dat is natuurlijk een ontwikkeling. Over honderd jaar geleden werd er over euthanasie ook heel anders gedacht. En over abortus werd er anders gedacht. De samenleving is toch voortdurend in, in beweging? Dat is zeker zo. Uh, alleen toen zag je eigenlijk al dat de debatten... Uh, in, bijvoorbeeld 100 jaar geleden... echt overeenkwamen met de debatten die we nu hebben. Dus het is niet zo dat iedereen tegen voorbehoedsmiddelen was. Hè? Je hebt bijvoorbeeld iemand als Aletta Jacobs, een vrou vrouwenvechtster... een voorvechter van vrouwenrechten... die daar hele uh, ja, behartenswaardige dingen over zei. Die, uh, we zouden dat uh, nou zo ook zo zeggen. Hetzelfde geldt voor, uh, nou, voor seksualiteit, voor, voor drugsproblemen, voor drangproblemen. Dus die dilemma's zijn eigenlijk van alle tijden. Maar je ziet wel dat uh, bijvoorbeeld christelijke partijen... Wel nou, heel erg veranderd zijn de afgelopen 100 jaar. Waar ze vroeger bijvoorbeeld zeiden van nou, homoseksualiteit, dat is absoluut iets verwerpelijks en dat zal nooit toegestaan worden onder de christelijke moraal, zie je dat natuurlijk het CDA daar veel relaxter in zit op dit moment. Dus wat dat betreft zie je gelukkig wel dat partijen ook kijken naar uh, ja, hoe ontwikkelt de samenleving zich en dat ze ook weer openstaan voor nieuwe ideeën. Maar dit is ook een advies aan uw eigen partij om, om op dit thema toch wat meer te gaan doen, misschien. Nou ja, goed, ik heb zelf natuurlijk tien jaar lang het woord gevoerd... over allerlei onderwerpen en heb daarbij ook geprobeerd... om te laten zien dat het dus niet vanuit een soort van... ja, onverschilligheid is waarom je bepaalde dingen bijvoorbeeld wil legaliseren. Bijvoorbeeld, ik ben woordvoerder drugsbeleid geweest... Ja, ik heb altijd gezegd, je moet proberen... bijvoorbeeld softdrugs moet je zowel in de verkoop... Als de, als de tilt ervan reguleren. Is dat nou omdat ik vind dat iedereen aan de softdrugs moet? Hè? Wat een beetje dan het verwijt is van het CDA. Je, ja, u wilt iedereen aan de softdrugs. Mm -hmm. Nee, natuurlijk niet. Wat ik wil, is dat als mensen het gebruiken... dat ze allereerst heel goed geïnformeerd zijn... en dat je ervoor zorgt dat je weet wat er in dat spul zit. Dus dat, er, dat het niet vermengd is met troep. Je moet dus met andere woorden als overheid... Euh, ook reguleren soms, om ervoor te zorgen... dat er grotere risico's worden voorkomen. Ja, ik vind dat, dat, dat op dat thema je dus uh, moet doorgaan. Maar ook op die andere thema's moeten vrijzinnige partijen. Ja. Niet alleen maar mijn eigen partij, maar ook alle andere seculiere partijen veel meer van zich laten horen. Dat is bijna de ultieme vrijheid. Nou, dit, nee, dat is niet de ultieme vrijheid. De ultieme vrijheid. Um, dat zou betekenen van alles kan en doe maar wat je niet later nee, kan. Je hebt regels nodig. Exact, want de, want de regels die je uh, zet... die zijn ook afkomstig juist vanuit de gedachte van vrijheid. Bijvoorbeeld, een heel simpele regel in, in het liberalisme volgens mij... is dat je um, iemand anders vrijheid niet in de weg mag zetten met jouw keuze. Dus uh, ja, je, je bent daardoor begrensd. Maar, maar Dan ook... hebben we het hier bijvoorbeeld over de, de weigerambtenaren. Ja, mensen, dat hoor ik dan meteen als ik het politiek vertaal. Ja, nou ja, de weigerambtenaar dat is, dat is natuurlijk een heel ander punt. Je hebt een wet aangenomen. Uh, waarin je zegt dat bijvoorbeeld mensen van, het van hetzelfde geslacht mogen, mogen trouwen. Um, dan moet iemand wel die wet uitvoeren. Um, he, maar dat is eigenlijk een andere discussie... want daar gaat het gewoon over, moet een ambtenaar de wet uitvoeren? Maar waar ik het bijvoorbeeld over heb... ja, heel simpel, wat we in de wet hebben geregeld... als ik met iemand seks wil, maar die ander wil dat niet... dan mag ik niet mijn wil op de, aan, aan de ander opleggen. Dat neemt namelijk verkrachting en dat hebben we verboden. Maar zelfs dat schadebeginsel... He, dus het feit dat je de ander niet mag um, schaden met jouw keuze... Dat gaat nog veel verder. Dat gaat ook in je persoonlijk leven. Uh, je moet ook goed nadenken wanneer je iemand onder druk zet... Uh, om bijvoorbeeld door een groepsproces andere jongens of meisjes aan te zetten... om dat lijntje kook te snuiven of een extra biertje te nemen. Je hebt dus ook een verantwoordelijkheid naar elkaar, zeg ik als liberaal... om elkaar een beetje in de gaten te houden... om van slechte dingen weg te blijven of in elkaar in ieder geval niet onder druk te zetten. Niet alles kan je in wetgeving regelen... want ik, heb, nee, maar, ik, maar, ik, maar, ik, ik zat namelijk meteen te denken: van hoe kan je nou in wetgeving regelen dat zo'n groep hè, die onder druk wordt gezet, als een, een, een, een jonge jongen, ja. hoe, hoe die dat dan uh, kan weerstaan met een wet? Nee, daarom zeg ik: um, kijk, ik haal een citaat uit van, aan van uh, Torbeke, de grondlegger van onze democratie. En die zegt in 1852, geloof ik, um, dat de ijdeldrift der wetgever nergens meer blijkbaar geworden is dan op dit terrein. Met andere woorden de ijdeldrift van de wetgever die denkt dat alles met een wet op te lossen valt... alle problemen in de samenleving, eh, het op te lossen met een simpele papieren wet... dat is nou ja, ijdel, zegt hij. En dat is precies wat hier aan de hand is. Want wij kunnen een prachtige wetgeving maken... waardoor we bijvoorbeeld de alcoholleeftijd van 16 naar 18 brengen. Hè, daar wordt nu over gesproken. Maar die coma-zuiper, waar we zo vaak over spreken, die is 14. Die mag al geen alcohol kopen. Dus met andere woorden... Die wet die je maakt, die, dat is hartstikke leuk... maar uiteindelijk komt het erop neer dat je een ouder hebt... en mensen in een café of vriendjes en vriendinnetjes... die een jongen of een meisje bij de nekvel pakken... en zeggen van hou eens op met drinken. Daar kan de wet dus geen uitsluitsel geven. En daar moet je dus ook, daar moet je dus ook niet alles op, op laten verhalen.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 my love Voor was het een I'm Like a Bird. De Radio 1 Sport Column. En vandaag wordt die column verzorgd door schrijver Ernest van der Kwast. Lek. Wie speelde informatie naar de pers over de waarschuwing aan Klaas-Jan Huntelaar? Wie meldde dat Wilfred Bauma een klap had uitgedeeld aan de bondsarts? Wie lekte de opstelling van Portugal-Nederland? Het zijn deze vragen die ons land de laatste dagen bezighouden. Kranten schrijven erover, televisieprogramma's roddelen mee, maar ook de radio blijft niet achter. We kunnen daarom geruststellen dat het Europees kampioenschap voetbal... na de uitschakeling van Oranje spannender is dan voor de uitschakeling. Spannender zelfs dan de gemiddelde literaire thriller. Juni is behalve de maand van het EK ook de maand van het spannende boek. En wat blijkt? De eerste verkoopcijfers vallen tegen. Niemand wil dood, achtervolging en niets is wat het lijkt. We willen maar één ding weten. Wie is de mol? Rechercheur, snabbelaar en hoofdredacteur van Voetbal International... Johan Derksen wist het meteen. John Heitinga. Zijn vrouw zat namelijk als co-host bij RTL Boulevard. Maar als we Albert Verlinden moeten geloven... klopt er niks van deze beschuldiging. Hij vindt dat Derksen zonder enig onderzoek aan het roddelen is geslagen. Ordinaire achterklap dus. En Dat is niet het geheim van Voetbal International, laat Albert Verlinden weten. Het lijkt erop dat de roddelkoning in zijn eers aangetast... Wie anders dan hij zou moeten weten wie de mol van Oranje is? Wie anders dan hij zou het bekend moeten maken? En wie anders dan hij zou er een musical over moeten produceren? Johan Derksen die roddelt, is als Gerard Joling die meedoet aan Boer zoekt vrouw. Schoenmaker, blijf bij je leest. Heeft Derksen dan helemaal niks geleerd van zijn reclame voor de Nederlandse energiemaatschappij... Maar de rechercheur, snabbelaar en hoofdredacteur van Voetbal International draait het liever om. Hij noemt de presentator van Etio Boulevard een valse nicht... die niet bekend is met de wereld van het voetbal. Albert Verlinde, die praat over het EK, is als Gerard Joling... die kickboxer Bader Harry knock-out slaat en er met Estelle van doorgaat. Johan Derksen kan er ergens ook om lachen... Het is bijna satire als uitgerekend Albert Verlinde... je beticht van roddeljournalistiek, zegt hij. Maar het is geen satire. Het is echt. Beter dan fictie. Reputaties staan op het spel. De carrière van een international. Misschien zijn huwelijk. Een moord is niet nodig. De column was dat van Ernst van der Kwast. En als u gisteren heeft geluisterd, dat u Marijn de Vries. Die stond uh, aan de vooravond van de start bij het Nederlands Kampioenschap... Uh, bij de dames, Daar waar nu ook de mannen over het parcours gaan in Kerkrade. Ze is veertiende geworden, of ik dat nog even wilde meegeven. Morgen is de buurt, beurt trouwens aan Ebru Oemer. Um, heb uh, de, ja, de, de, de campagne is nog niet echt begonnen, hoewel af en toe zien we ze weer opduiken. Uh, Speechschrijver, uh, uh, wie kan er nog wel wat training gebruiken van de, van de leidende figuur op dit moment? Nou ja, ik denk dat Jolande Sap toch wel, uh, ja, dat is toch wel op dit moment denk ik het geval waar het meest aan moet gebeuren, ja. Ja? ja, wat moet ze doen? Nou, ik denk dat zij op het gebied van de spraak... Uh, en daar ben ik zelf dus niet echt een professional in... maar ik denk dat ze haar stem op een, een of andere manier... wat uh, relaxter kan laten overkomen. En ik denk dat uh, zij echt toch even moet de essentie van de partij weer... Zij moet echt even, volgens mij even helemaal terug naar af... van wie zijn we nou als partij... en dat verhaal weer opbouwen en uitleggen aan de kiezer. Daar, daar ligt wel potentie voor groei dan, denk ik. Ja, Boris van Ham, um, ja, afscheid nemen als uh, Kamerlid. En dan het grote zwarte gat... Nou, voorlopig wel, ja. Want ik heb nog geen uh, nieuwe baan of zo. Ik, uh, ik uh, heb echt gedacht, van, ik ben nu uh, tien jaar Kamerlid. Ik vind het nog steeds eigenlijk heel leuk werk en ik wil ook zeker een keer terugkomen in de politiek... maar ik dacht wel, ik ben nu 38, ik wil even een frisse neus gaan halen. En, dat kan, kan, uh, en dat, kan, uh, dat kan dicht bij de politiek zijn, maar dat kan ook verder weg zijn. Dat kan ook uh, in, op korte termijn een beetje ja, uh, uh, in het werkveld van Huip Hoedig zitten... dat ik soms ook eens wat adviezen geef hier en daar. Jullie gaan kaartjes uitwisselen ja, zaken absoluut, doen. Ik ja, we concurrenten van. worden wellicht. Of misschien wel ja, samenwerken. Maar die, die, die terugkeer in ja. de politiek, dat kan al heel snel, hè? Want D66 is erg gewild als je het zo ziet. Die kunnen ja. naar links, die kunnen naar rechts. Dus uh, staatssecretaris van de hand, ja, nou, minister... Ja, Lang genoeg in de politiek om te weten dat je daar absoluut niets over kan zeggen. In de zin van dat dat geen zekerheden geeft. En ik ga ook, ik reken daar ook nu helemaal niet mee. Ik ben de gesprekken die ik nu voer uh, met allerlei mensen. die gaan al heel snel. Uh, uh, wij spreken na september van start. Dus ik, uh, ik weet het allemaal niet. Dat ja. zien we allemaal wel. Maar staatssecretaris, mediazaken? Oh, de, de dus daarom zit Bent u allemaal ja, mijn nee. koffie aan het schenken en zo. Die <hijen> nee, wordt ontzettend uh, gevulde koeken komen hier ja. langs. <hijen> nou ja, goed, misschien zou het helpen. Ik weet het niet. Nee, ik, ik het is niet. Mijn eerste, uh, in, uh, mijn eerste opzet om uit de Kamer te gaan... Uh, is juist geweest om even buiten de politiek te zijn. Maar ik sluit allemaal helemaal niks uit. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee eigenlijk zeg... dat ik daarop uit ben. Uh, ik heb nu net een boek geschreven. De vrije moraal, seks, drank en drugs in de Tweede Kamer. Dat is voor, voornamelijk de broodwinning na 12 september. Dus koopt u dat allen. Het is historisch interessant. En volgens mij uh, niet alleen maar voor D66. is juist voor, laten we zeggen, veel breder het morenispectrum. Nou, kom Komt het wel goed volgens mij? Ja, geloof ik ook. Ja. We gaan uh, naar het uh, NK wielrennen in... Kerkraden, Gio! Ja, ik bijna vragen van waar we mee zullen beginnen met slecht slechte of het goede nieuws. Nou, laten we maar met het slechte nieuws beginnen. Zojuist een valpartij in het peloton. Ik zag er even vervelend uit, want twee mannen schoven tegen de stoeprand aan op een spekglad gedeelte van het parcours. Tom Stamsnijder was daar in ieder geval bij betrokken. We zien daar trouwens ook Joost van Leijen staan, die zal ook gevallen zijn. En een van de kredertjes, ik dacht dat het Michel Kreder was, die daar op de grond lag. We hebben een kopgroep trouwens op dit moment ook. Stef Clement, Albert Timmer, Johnny Hogeland en Sven van Luik. We blijven die wedstrijd daar volgen in Kerkrade, natuurlijk deze ochtend. En uh, in uur, uur nummer twee op deze zoveelste dag van de Radio 1 Sportszomer ontvangen we onder meer uh, Jan de Bouffry. 14, 15, ik zit aan nou het te tellen. We hebben ook nog de jukebox, die moet ik natuurlijk niet vergeten aan te kondigen. De jukebox met het mooie historische fragment. Ga naar de website radio1.nl. Herinnert u zich dit nog?